10 uur, Rachid Finch met het NOS Journaal. De Britse prins Philip is met hartklachten opgenomen in het ziekenhuis. Hij ligt in een ziekenhuis in Cambridge. De echtgenoot van koningin Elizabeth is 90. Volgens Buckingham Palace zal de prins uit voorzorg enkele testen ondergaan. Philip was in het buitenverblijf van de Windsors in het graafschap Norfolk. Hij was daar voor de kerstviering met de familie. Details over de gezondheidstoestand van prins Philip zijn nog niet bekendgemaakt. In Houten zijn twee mannen doodgeschoten. De schietpartij was even voor achten... buiten bij het Van der Valk Hotel dat langs de A27 staat. De politie heeft de omgeving van het hotel in Houten afgezet. Het personeel en gasten moeten binnenblijven. De dader of daders zijn op de vlucht geslagen. Shell zet vliegtuigen en schepen in... om een olieramp voor de kust van Nigeria te bestrijden. Volgens het olieconcern worden voor de bestrijding... vijf schepen, twee vliegtuigen en gespecialiseerd personeel ingezet. De olievlek drijft zo'n 120 kilometer uit de kust van Nigeria. Door een lekkage is daar ruim 6 miljoen liter olie in zee gestroomd. Shell wil voorkomen dat de vlek het vasteland van Nigeria bereikt. Het lek ontstond dinsdag toen een pijpleiding tussen een productieplatform en een olietanker brak. De bouw van een omstreden hek dat doet denken aan de toegangspoort van nazikam Boegenwald wordt niet stilgelegd. De gemeente Zandvoort legt een verzoek na zich neer van het CIDI. dat om een verbod had gevraagd. uit respect voor de kampslachtoffers en hun nabestaanden. De gemeente zegt dat het hek uiteindelijk anders uitziet. dan in de media is vertoond. Er zijn boven de poort wel gestileerde schoorstenen te zien en gevlochten staal. maar dat lijkt niet op prikkeldraad, zegt wethouder Keuransom. Volgens haar komt de omstreden Latijnse vertaling van de tekst Jeden das ook niet op het kunstwerk boven de ingang van landgoed Groot Bentveld. Dan het weer. Vanavond regen en aan zeewindkracht 7. Vannacht vanuit het westen droger. Morgen begint met een bui. In de middag is het droog en er is wat zon. Het wordt zo'n 8 graden morgenmiddag. De kerstdagen zijn bewolkt en droog. Dit was het NOS Journaal.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 Het is drie minuten over tien. Goedenavond. Vanavond geen Langs de lijn, maar een extra uur BNN Today. Morgen dan komen drie FM-dj's Koen Zwijnenberg, Timor Perlin en Gerard Ekdom... het glazen huis in Leiden weer uit. Dan hebben ze een hele week opgesloten gezeten en geld opgehaald voor het Rode Kruis. 3FM-dj Erik Korton gaat uh, elk jaar op reis voor Serious Request. En dit uur hoor je enkele reportages die hij maakte. Erik, een hele goede avond. Ja, goede avond. Het is bijna onmogelijk, maar toch even voor de mensen die uh, afgelopen week hebben gemist... kan je nog even omschrijven, Erik, waar de afgelopen week actie voor is gevoerd. Ja, het is inderdaad best ingewikkeld om het gemist te hebben... maar inderdaad voor de mensen die het gemist uh, zouden mogen hebben... zal ik het dan nog één keer vertellen. Um, 3FM-Serious Request gaat dit jaar over... Moeders. Moeders die getroffen zijn... door de gevolgen van de oorlog. Dat gaat om... Meer dan 10 miljoen moeders wereldwijd. Omdat er ergens altijd op de wereld wel ergens een, een conflict gaande is. Um, en dan hebben we het over moeders die op de vlucht hebben moeten, uh, moeten slaan. Met, met hun kinderen die hun man kwijt zijn, die hun huis kwijt zijn. Die hun bron van inkomsten verloren zijn. Uh, en er dient ten gevolge helemaal alleen voor staan. En die, me, die, die moeders hebben uh, hulp nodig. Acute hulp nodig soms in conflictgebieden. Maar ook hulp voor de toekomst. Zodat ze hun, uh, hun leven samen met hun kinderen weer een beetje kunnen opbouwen. Uh, dat is waar we het voor doen. Dat is waar al, drie, uh, uh, al deze hele week drie uh, dj's voor in een glazen huis op de Beestenmarkt in Leiden zitten. En waar we morgenavond als ze eruit komen hopen dat we een enorme berg geld uh, mee opgehaald hebben. Serious Request is er dit jaar helemaal opgericht om, om vrouwen die er alleen voor staan door de oorlog te helpen. Wat is er met de mannen gebeurd? Heel veel van die vaders uh, hebben natuurlijk, uh, zijn of geronseld door het leger... of hebben ook, zijn ook op de vlucht geslagen, zijn elkaar kwijtgeraakt... zijn omgekomen tijdens het conflict. Je moet je voorstellen, wij doen deze actie uh, als 3FM... altijd in samenwerking met het Rode Kruis. en Het Rode Kruis is een neutrale organisatie... en zorgt dus voor mensen die het slachtoffer zijn... aan beide zijden van het conflict. In dit geval zorgen we dus niet voor de mannen... maar zorgen we in dit geval voor de vrouwen. Uh, uh, de moeders die, uh, die achterblijven... Uh, die in zoverre ook niets met het conflict te maken hebben... maar wel, maar wel het slachtoffer... Uh, ervan zijn. Um, heel veel mannen zijn bijvoorbeeld in die voorkust, het land waar ik naartoe gegaan ben, uh, om te kijken um, zijn, zijn ook gevlucht, zijn ingelijfd door, uh, door het leger, zijn, in, zijn omgekomen of zijn op dit moment helemaal aan de andere kant van het land aan het proberen om een beetje geld te verdienen, omdat ze dat in de regio waar ze uh, normaal gesproken zouden vertoeven uh, niet kunnen. Dus die zitten elders uh, in een poging om, uh, uh, om te kijken... of ze uh, in de toekomst wel weer voor hun gezin kunnen zorgen. Maar dat lukt op dit moment niet. Die vrouwen zitten uh, uh, alleen op de, uh, in, in de dorpen en die moeten wel geholpen worden. Dit jaar ben jij afgereisd naar Ivoorkust. Wat voor land trof je aan? Ivorcus hey, is, is een buitengewoon vruchtbaar land in westelijk Afrika... waar uh, de cacao de en koffieplantages... Uh, uh, dat is een van de grootste producenten ter wereld van koffie en cacao. Dus er zijn heel veel plantages... en daar verdienen ze normaal gesproken ook best heel aardig hun geld mee. Het is geen heel rijk land... maar uh, het is ook zeker niet een van de armste landen van Afrika. Uh, het is wel een land met een hele, hele gewelddadige geschiedenis. Ook al vanaf het moment dat wij dat die landen daar hebben ingewikkeld woord, gekolonialiseerd hebben. Zo, dat is een, een nekkenbreker. Um, hebben wij daar uit die, uit die hoek ontzettend veel slaven gehaald... maar hebben we ook die, die koffie- en cacao-plantages... Uh, uh, uh, ja, gebruikt om, om geld mee te verdienen. Dat, uh, dat, die zijn inmiddels in handen van de mensen zelf. Maar zoals je misschien weet... wordt er niet echt een heel eerlijke prijs betaald... voor koffie en cacao En sinds eind jaren 80 zit, uh, zit die, uh, is die prijs heel erg uh, um, ja, onderhevig aan, aan fluctuaties. Dus die mensen ver, werken heel hard en verdienen niet heel veel. Het is wel een bijzonder vruchtbaar land... Um, want alles is hartstikke groen, dus er groeit, er groeit heel veel. Dus op het moment dat mensen uh, uh, laat zeggen, geen eten hebben... kun je altijd wel een stukje land verbouwen. Dus er is niet, niet echt sprake van een ernstige hongersnood. Maar op het moment dat het na zo'n oorlog mensen wel verdreven zijn... van, hun, uh, uh, van de plek waar ze wonen, uh, hebben ze geen geld. En geld is toch altijd ook een, een ding waarmee je eten kunt kopen. Dus ze kunnen wel een klein beetje verbouwen... maar daarmee uh, komen ze niet aan een normale dagelijkse hoeveelheid. Dus geld en een economische uh, uh, impuls is wel nodig. Mijn bericht uit Ivoorkust. Het is warm. Het is heerlijk. Het is een hele lange weg. Een hele lange weg van Abidjan naar Mal. Ik ben in Ivoorkust voor Serious Request 2011. En uh, we zijn al eventjes bezig. Allereerst hier naartoe vliegen. Het was al een mooi vluchtje van 8 uh, nou, uur een beetje. Nou, bij elkaar met reizen en al. En dan vervolgens in de auto. We zijn inmiddels al bijna acht uur in de auto bezig. Dus ik ben ze onderhand uh, redelijk bij reis aan het raken hier in dit land. Overigens een prachtig land. We rijden al uh, kilometers lang door een enorme groene, stugge groene begroeiing. Grote, hoge bomen. Uh, uh, en mensen die heel druk zijn met brandhout met het halen van water. Nou ja, de dingen die, je, die hier tot de dagelijkse gang van het leven behoren. Kijken of je s'avonds wat te eten hebt en dan brandhout hebt om dat uh, daar op te koken. En wat, schoon water om te drinken. Ik ben op weg naar Mal, omdat daar uh, in uh, maart, april van dit jaar... Uh, dat conflict wat hier in, in de voorkust heeft, heeft huisgehouden... nogal wat uh, slachtoffers heeft gemaakt en die ten gevolge vrouwen op de vlucht heeft gejaagd... Uh, of anders heeft geraakt. Dus ik ben daar naartoe op weg en we hopen daar over anderhalf uur een beetje aan te komen. We reizen inmiddels met twee auto's um, vanuit het stadje Mal... De, de regio in. En waar hebben we het dan over? Dan heb ik het over Ivoorkust. Een land wat uh, al sinds 2002 buitengewoon onrustig is. Maar waar uh, begin van dit jaar, zo rond maart, april... ernstige onlusten uitbraken rondom de verkiezingen. President Bakbo wilde zijn, zijn, zijn, zijn verlies niet toegeven. en nou, Dat heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat hij met geweld afgezet is dat er een nieuwe president zit. Maar de onlust en de, de, de, de, vooral de bron daarvan hier in de regio is nog steeds niet opgelost. Sterker nog, daar is helemaal niks aan gedaan. Mensen zijn nog steeds op de vlucht of zitten nog steeds niet waar ze horen. Um, en daar zal ik de komende dagen verslag van doen. Het is uh, uh, half tien. En we zijn op weg naar een voedseldistributie. Een van de belangrijke dingen in het hele palet en de scala van noodhulp... wat het Rode Kruis hier levert in deze regio. Want daar gaat het om. Het gaat in dit geval om noodhulp. Om het, no om het ledigen van de eerste noden van mensen. En voedsel is er daar eentje van. Gaat, staan we dit uur helemaal in het teken van Serious Request. Elk jaar wordt er speciaal voor deze actie een thema-nummer gemaakt. En dit jaar was de eer aan Ilse de Lange, die maakte het nummer Do Love to Love You. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Je luistert naar de extra uitzending van BNN Today over de 3FM Series Request actie. Erik Korton is naar Ivoorkust geweest. En Erik, veel vrouwen zijn gevlucht van Ivoorkust naar buurland Liberia. En eh, wat je in je reportage zegt is dat er nu veel mensen weer terugkomen uit Liberia. Terwijl de situatie daar nog niet veilig is. Hoe zit dat precies? Nou, de situatie is in zoverre veilig dat er op dit moment geen oorlog is. Er wordt niet meer gevochten, er zit een nieuwe president... maar voor heel veel mensen is veiligheid natuurlijk een heel moeilijk begrip geworden... vanaf het moment dat ze van hun land verdreven zijn en naar het buurland zijn gevlucht... is het zo dat, ze, dat er heel veel moeite gedaan moet worden om die mensen weer terug te krijgen. Want heel veel vrouwen en kinderen hebben daar een dusdanig trauma van opgelopen... Uh, zijn gewoon echt van het ene op het andere moment uit hun huis gejaagd... huis in de fik gestoken um, en hebben moeten vluchten. Met het enige wat ze, wat ze bij zich hadden was nou ja, waren de kleren die ze aan hadden. Dus voordat je die mensen weer terugkrijgt naar, een, uh, uh, naar hun, hun dorpen... Um, dat, daar gaat, dat is ongelooflijk moeilijk. Omdat mensen doodsbang zijn dat het opnieuw gebeurt. Ondanks het feit dat het nu relatief rustig is. Dus wat je ze zult moeten bieden is uh, um, nou ja, in ieder geval het, inderdaad het uitzicht op veiligheid. Dat er inderdaad op dit moment geen conflict is. Um, en dat ze opnieuw kunnen beginnen. Of dat ze opgevangen kunnen worden in hun dorp. Of dat er in ieder geval voor ze gezorgd wordt. En dat kan door middel van noodhulp zijn. Dus dat ze in ieder geval voor een tijdje uh, wat te eten en wat te drinken krijgen. Zodat ze daar kunnen, kunnen verblijven. Dat ze onderdak hebben. Dat ze bijvoorbeeld bij families in het dorp worden opgevangen. Um, en dan komt daarna de, de duurzame hulp. In de zin van uh, kijken hoe je die mensen weer uh, um, economisch uh, uh, boven Jan kunt krijgen. En daarin helpt het Rode Kruis zelf Het Rode Kruis heeft die twee. Heeft die twee... Pijlers als belangrijkste werkzaamheden. Dus in eerste instantie het verlenen van noodhulp. Dus op het moment dat mensen terugkomen en niks hebben... zorgen dat ze in ieder geval te eten hebben. Dat ze onderdak hebben. Dat ze medicijnen krijgen waardoor ze, als ze al ziek zijn... en dat zijn ze vaak omdat ze, bijvoorbeeld als ze in Liberia hebben gezeten... met veel te weinig voedsel moesten doen en vervuild drinkwater. Dus er zijn heel veel... Uh, uh, heel veel kinderen hebben diarree. Er zijn heel veel uh, kinderen die uh, hebben parasieten. Dat kan allemaal voor vrij weinig geld uh, verholpen worden. Maar dat moet wel verholpen worden. Dus dat is het noodhulpgedeelte wat het Rode Kruis uh, uh, doet. En dan hebben we het duurzamer gedeelte. En dat is inderdaad zorgen dat plantages... die in een tijdsbestek van een paar maanden overwoekerd zijn geraakt... doordat dat land zo vruchtbaar is en ze het uh, niet konden onderhouden... omdat ze gewoon weg niet in de buurt waren... dat die plantages weer schoongemaakt worden. Dat doen ze met een heel simpel systeem door... Uh, mannen uit het dorp uh, een klein beetje geld te geven... om die plantages schoon te maken. En zo als die plantages schoon zijn... dan kan er ook weer geoogst worden. En daar profiteren die mannen dan ook weer van. Want die werken mee op die plantages. Dus uh, dat is een, een manier om, uh, uh, om de boel economisch weer aan de gang te krijgen. En er moeten huizen gebouwd worden. Want er zijn heel veel huizen verwoest. Dus in samenwerking met de lokale bevolking... worden er uh, nieuwe en duurzamere huizen gebouwd. Ook normaal gesproken wordt er van hout en leem gebouwd En het Rode Kruis zorgt voor wat extra's. En dat is cement, waardoor de stenen van die huizen wat duurzamer zijn. En niet op het moment dat je een huis even drie weken niet kunt onderhouden... Uh, en er een, uh, ergens een uh, beschadiging is... door een regen bij de boel meteen helemaal uit elkaar valt. Want dat is, dat is ook een, uh, een realiteit. Al die huizen zijn laten zeggen beschadigd door het conflict en door regen... en door het niet kunnen onderhouden van die huizen... zijn ook heel veel huizen gewoon weg uit elkaar gelazend. Mijn bericht uit die voorkust... Het is uh, raar om te zien hier dat je door een groene, vruchtbare regio loopt, waar, uh, waar het echt nog maar heel recent een zwaar conflict heeft huisgehouden, waar veel mensen op de vlucht zijn geslagen, veel mensen zijn overleden, uh, zijn vermoord, om het zo maar te noemen. Um, en je staat hier en, uh, en het is de. de, de, de Blijkelijk is de rust weer wedergekeerd. Het conflict is zeker nog niet opgelost. Maar daar ga, ik, daar ga ik je niet helemaal uitleggen. Want dat is vrij ingewikkeld. Maar het conflict is nog niet opgelost. Dus de spanningen zijn er nog wel degelijk. Maar de mensen die weggevlucht zijn in de tijd voor dit conflict... en nu weer terug aan het komen zijn. Daar wordt er niet wel voor gezorgd. En dat is fijn, want dat kan, uh, um, het dorp kan die druk niet aan natuurlijk. Er moet opeens wat meer monden gevoed worden. Er zijn, er zijn geen huizen genoeg. Dus dat, uh, uh, daar zorgt uh, het Rode Kruis dan voor. Die zorgt voor noodhulp in de vorm van voedsel... noodhulp in de vorm van medicijnen... en, uh, en, een, en de hulp bij het, bij het bouwen van nieuwe onderdak. In dit kleine dorpje zit Colette onder een geïmproviseerd afdakje... met haar vijf kinderen... Ze is net teruggekeerd uit Liberia, waar ze van april tot oktober heeft gezeten. Als ik vraag wat er gebeurde in april, vertelt ze me dat ze lagen te slapen... en wakker werden van harde knallen en gegil. Ze pakte haar jongste die naast haar lag en keek uit het raam. Ze zag brand en rennende mensen die probeerden te ontkomen. Ze vluchten met een grote groep mee en stak de grens over naar Liberia. Daar zat ze wekenlang verscholen in het bos met weinig eten en vervuild water. De kinderen werden al gauw ziek. Ze kregen diarree en droogden uit. Ze aten alleen rauwe spullen en dat maakte het alleen maar erger. Op een gegeven moment raakten de kleinste zelfs buiten de Westen. We hebben zeven maanden in Liberia gezeten... en die eerste weken waren echt verschrikkelijk. We hadden niks en we waren vreselijk bang... Gelukkig heeft iedereen het overleefd. Ik werd zelf na twee maanden heel erg ziek... waardoor ik slecht voor de kinderen kon zorgen. Mijn oudste twee hebben vervolgens die taak op zich genomen. En zo hebben we het doorstaan. Nu zijn we terug, maar we hebben helemaal niks meer. Dat is een geschenk uit de hemel. We krijgen gewoon een nieuw huis. Na alle ellende hadden we deze hulp echt heel erg nodig. Ik ben ontzettend blij. Ik Ik ben ontzettend blij. Van dit uur BN Today staat ook helemaal in het teken van de Series Request. Het thema nummer van vorig jaar werd gemaakt door Bluff wijd open. BN Today Willemijn Veenhoven. Je luistert naar de extra uitzending van BNN Today over de 3FM Series Request actie. Erik korton, die is naar Ivoorkust geweest. En Erik, in de volgende reportage ben je te gast bij een dorpshoofd. Zijn er dorpshoofden die liever niet over de situatie willen praten? Nou, liever niet over de situatie die het heel moeilijk vinden om over die situatie te praten. Omdat je bent, um, tenminste, dat is mijn ervaring in, de, in die voorkust, je bent als dorpshoofd uh, en als dorpsoudste, je bent een beetje de burgemeester van het dorp. Je, je, je kent iedereen die dorpen zijn. Die gemeenschappen zijn niet zo heel groot. Dus je kent iedereen en je voelt je, zo iemand voelt zich over het algemeen bijzonder verantwoordelijk voor. Uh, um, ja, voor het hele dorp. Voor iedereen die die kent in dat dorp. En dat, en dat, is, bij, dat is bijna iedereen. Dus op het moment dat die mensen uh, uh, hebben moeten vluchten en hij het niet heeft kunnen voorkomen dat, de, dat het dorp uit elkaar geslagen werd of uh, in de brand gestoken en alles geroofd werd, dan is dat een bepaald gevoel van schaamte. Dus het is niet zozeer dat ze daar niet over willen praten als wel het feit dat het heel ingewikkeld is. Omdat, ja, ik heb met één zo'n dorpsouder gepraat en die had het gevoel dat hij zijn mensen een beetje in de steek had gelaten. Terwijl uh, als hij daar was blijven staan op dat moment die het, het niet overleefd had. Dus dat is ook een gedeelte, kiezen voor je eigen haagje natuurlijk. Maar dat is een beetje de moeilijkheid. Mijn bericht uit die Na een stukje rijen ben ik aangekomen in Dieple. Een, uh, een klein dorpje in het noordwesten van, uh, van die voorkust... waar ik aan het rondreizen ben. En het is mooi dat elke keer als je in zo'n dorp komt... Word je Ontvangen dan moet je even handen schudden. En in dit geval met de, met de dorpsoudste. En dat is eigenlijk gewoon de burgemeester van het dorp. En daar word je altijd door ontvangen. Mensen zijn heel blij om je te zien. Maar ik wil graag van de burgemeester, van de dorpsoudste, weten hoe de situatie hier is. Hoe die hier is geweest en hoe het op dit moment is. Uh, merci beaucoup pour, pour votre hospitalité. Quelle était la, la situation dans, dans le conflit ici dans ce village? Ik ben het geweld in dit dorp was extreem heftig en heel plotseling. Van het ene op het andere moment waren er gewapende mannen die om zich heen schoten en huizen in brand staken. Ik probeerde met ze te praten om ze te stoppen, maar ze sloegen en ze schopten me. Ik zag veel mensen het bos invluchten en ik probeerde in het dorp te blijven, maar dat werd veel te gevaarlijk, dus ik verschol me ook in het bos. Vandaaruit zag ik dat ze alles, maar dan nou ook echt alles in brand staken. Ik voelde me als dorpsoudsen tegelijkertijd verantwoordelijk... maar ook totaal machteloos en dat was heel erg moeilijk. Ik ken iedereen in dit dorp persoonlijk. Dit is mijn dorp. Dat heeft me enorm veel pijn gedaan... Kom de man je in het dorpje woont Cecile, moeder van vijf kinderen. Ze zit onder een boom samen met de kleinste. Wat is er met Cécile Cécile vertelt dat ze een prima leven leidde met haar man en haar vijf kinderen... totdat de oorlog kwam en ze naar Liberia moest vluchten. Daar werd haar man al snel heel erg ziek en omdat er geen medicijnen waren, stierf hij. Ze heeft hem daar begraven onder een stapel bladeren. Hoeveel kinderen een enfant aan ja, het Ze zat wekenlang alleen met haar kinderen... en leefde van eten dat ze in het bos vond. Toen werd haar oudste dochter ziek en ging ook dood. A quelle manier elle a survécu là, à l'Iberia? Parce avec les quatre enfants, elle seule. Ze vertelt me dat ze op een gegeven moment het bos uitgegaan is en wat te eten kreeg van mensen uit een dorpje in de buurt. Later is ze voor die mensen gaan werken in ruil voor wat eten en drinken. Zo heeft ze de moeilijke tijd in Liberia overleefd totdat ze weer terug kon keren naar haar eigen dorp in die voorkust. Mm -hmm.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 Come.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 De Nederlandse rockband Rigby was in 2009 verantwoordelijk voor het themanummer van Serious Request. En dat nummer heet One Song. Radio 1, BNN Today. Willemijn Veenhoven. Dit extra uur BNN Today staat in het teken van de 3FM-actie Serious Request. Erik Carton reisde voor het Rode Kruis af naar Ivoorkust. Erik, tijdens je reis ontmoet je de 37-jarige Veronique. Wat is haar verhaal? Ja, dat was een heel, heel triest verhaal. Eigenlijk om twee. Uh... Om twee redenen allereerst gewoon haar verhaal wat een wat eigenlijk ja exemplarisch is voor heel veel vrouwen die ik daar heb gesproken uh, een verhaal van inderdaad midden in de nacht wakker worden of uh, uh, ineens piepende banden in je dorp horen en en geschoten en vluchten uh, met je kinderen uh, en zij is haar man uh, kwijtgeraakt op de op de vlucht die is daarbij gewond geraakt en die is die heeft het niet gered is overleden die is door uh, mensen uit, de, uit, een, uit het dorp zelf gevonden. En die, hebben ze, en die hebben hem mee teruggenomen naar het dorp... en hebben hem daar provisorisch begraven voor, haar, voor hun huis... wat inmiddels ook afgefikt was, waar niks van over was. Dus toen zij na een aantal maanden terugkwam van haar vluchtplek in, in Liberia... trof ze niet alleen haar kapotte huis aan, maar ook uh, het provisorische graf van haar man. En ze heeft hem toen zelf uh, herbegraven. Dus dat is een, dat is een bijzonder heftig uh, ja, en heel, heel verdrietig verhaal. <middels> Mijn bericht uit die voorkust. Veronique is 37. Ze woont in een klein dorpje. Koe ook al geheten. En uh, ik ga bij haar op bezoek. Ze is 37. heeft moeten vluchten naar Liberia... voor de onderste die hier in de regio uh, waren. En uh, ze heeft sinds die vlucht haar man nooit meer gezien. Ze weet ook niet of die dood is, ja of nee. Maar ik ga haar nu bezoeken. En dat gaat natuurlijk nooit alleen. <laughs> Want er loopt weer een hele straal kinderen achter me aan. Dat zijn er in dit geval 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, En een kip. Een stuk of twintig en een kip gaan we wel proberen om ze zometeen even achter me te laten, want het is een... Uh, nou, het is nogal een heftig verhaal. Dus... Dat doe ik graag. Uh, privé heb Een aardige wandeling door het dorp. En het is... Als je, ik ben hier net twee dagen. Het is denk ik... Uh, nou, het niet overdreven. 155 graden hier. Nee, het is echt bloedstollend warm. En dan is het even wennen. Dus, <laughs> het is uh, best een wandeling. Het is mooi om te zien hoe hier in het dorp mensen elkaar ook hebben opgevangen. Dus het is niet alleen, uh, is niet alleen drama. Mensen die hier weggegaan zijn, zijn bij terugkomst ook weer opgevangen door hun buren of, uh, of door familieleden. Nou ja, dan moet er wel ergens een, uh, een nieuw huis komen. En daar helpt het Rode Kruis dan weer bij. En daar is, daar is een hoop geld voor nodig. Nou, dat lijkt me logisch, want je moet een huis van vanaf de grond weer opbouwen. Maar dat is niet, natuurlijk niet het enige. Zo eh, zolang dat huis staat, dan ja, dat is het al heel langzaam. Maar zeker had er weer een nieuwe een leefstructuur moeten komen. En deze gemeenschappen waar ik nu doorheen loop, zijn toch wel aardig ontwricht geraakt door dat, door dat conflict van het uh, afgelopen jaar. Um, ik kom nu aan bij de plek waar Veronique woont. Althans, opgevangen wordt. Uh, waar ze woonde, moet ik zeggen. Ah, eh, maar. Uh, het is al niet veel. Het is een klein huis geweest. De deur staat er nog en de, aan de voorkant staat er nog een muur. En de rest is gewoon ja, kapot. Maar wat me het meeste raakt is wat ik hierachter... Uh, wat ik hierachter zie, dat is het graf van een familielid. Ze nou, moeten ze zo meteen maar vertellen. maar uh, Het is een hoop zand. Met, daar steken twee... Uh, ja, het is bijna raar om het, om het te zeggen. Daar steken twee, twee slippers uit. Van diegene. Ik ga Veronique opzoeken. Veronique komt uit het huis van de familie die haar opvangt. En vertelt me dat het graf van haar man is. Toen ze vluchtte raakte ze hem kwijt en toen ze na maanden weer terugkwam... vond ze zijn provisorische graf voor haar verbrande huis. Ze heeft hem eigenhandig opnieuw begraven en zijn slippers zijn zijn grafsteen. was locked inside of me So I've been waiting so long I'm heeft inmiddels een traditie opgebouwd met themanummers. Eerder al hoorde je het nummer van dit jaar, gezongen door Ilse de Lange. En de traditie begon ooit met Joost Zwegers van Novastar. En zijn plaat heet Waiting So Long. BNM Today. Willemijn Veenhoven. Erik, je vertelde net over de 37-jarige Veronique. Um, een heftig verhaal. En Terwijl je met haar zit te praten, merk je ook dat ze constant zit te trillen en dat ze behoorlijk ziek is. Hoe ga je met zo'n situatie om? Ja, ze, ze zat inderdaad, ze viel ook af en toe weg zelfs. Dan moest ze heel erg nadenken. En, uh, um, ik had al wel gehoord dat ze niet helemaal in orde was. Uh, maar dat kan soms gewoon laat me zeggen, een, een soort griepachtig verschijnsel... of, of iets met, met haar buik. Maar in dit geval had ze echt hele hoge koorts. En ja, dan zijn we in de gelukkige omstandigheid... Uh, dat we op dat moment met meerdere auto's zijn en plek hebben... en dat er een kliniek op uh, niet al te ver... Uh, um, op niet al te grote afstand is. Tenminste, met de auto is dat niet al te grote afstand. Als je ziek bent, is uh, 40 kilometer lopen is buiten gewoon uh, ver. Maar met de auto is het te doen. Dus we hebben haar ingeladen uh, in de auto... met haar, uh, met haar, met haar jongste uh, kindje, met haar baby... want die kon ze niet alleen laten. En uh, daarna een kliniek gebracht... En, daar is ze vervolgens behandeld. Dus dat, dat, dat, was, dat is fijn. Dan kun je op dat moment ook gewoon echt wat, uh, wat doen. <middels> Mijn bericht uit Ivoorkust. <middels> Ik ben op bezoek bij Veronique, een moeder van 37 jaar oud die in het conflict haar man heeft verloren en heeft moeten vluchten naar buurland Liberia. Ik is Liberia. Het was voornamelijk in leven zien te blijven, vertelt Veronique. Er was nauwelijks iets te eten en het drinkwater was vervuild. Ze was daarbij erg bang en maakte zich zorgen om haar man... die ze op de vlucht kwijtgeraakt was. Haar man raakte tijdens de vlucht gewond... en dat is hem uiteindelijk fataal geworden. Dorpsgenoten vonden zijn lichaam in het bos en brachten hem naar het huis... Maar niets meer van over was. Ze mist hem verschrikkelijk... en het is zwaar om alleen voor de kinderen te moeten zorgen. Hm. Mm. Okay. <t> Veronique hoopt dat haar nieuwe huis gauw klaar is... zodat ze haar leven met haar kinderen opnieuw op kan pakken. Zodat ze alle ellende van het afgelopen jaar achter zich kan laten.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 En naar de eerste volgende kliniek gaan brengen. Want het gaat niet goed. Ze heeft een hele hoge koorts. En ze kan nauwelijks de aandacht erbij houden. Ze zit uh, half te knikkenbollen. Uh, dus ze gaat met ons mee in de auto. En we gaan kijken wat we eraan kunnen, kunnen doen. Iedereen hier is wel bezorgd om er, maar ja, niemand heeft natuurlijk de mogelijkheid om iets te doen. Dus ze gaat nu gewoon met ons mee. Dan uh, gaan we haar in de kliniek geven waar haar, uh, wat waardoor, ze, waardoor de koorts in ieder geval zal zakken. En dan gaan we er even naar laten kijken. En dan, nou, dan hopen we dat het goed komt. ze wat hard. Ja. Goed, we zitten inmiddels uh, in de auto, op weg naar Hunia, waar wij ook uh, verblijven. En uh, Veronique zit in de auto met haar uh, kleinste mee. Die kan niet alleen achterblijven. En we brengen haar naar een kliniek in uh, de buurt van Huniën... Uh, van waar wij dus ook vertoeven. Ik ben wel blij dat we hem meegenomen hebben, want het ziet er niet heel erg goed uit. Ze, zit, uh, te, te, ze, ze trilt. Ik ook trouwens, maar dat komt door de weg. Maar ze zitten rillen van de koorts. En zoals je, misschien wel, uh, je nou in ieder geval, misschien wel weet, maar je in ieder geval kunt voorstellen... is koorts hier even wat anders dan bij ons. Is niet even een aspirintje nemen om, uh, om de koorts te onderdrukken. Dat is hier niet. Dus, uh, en koorts is gevaarlijk, want daar kun je hier dood, dood aan gaan. Dus ik ben blij dat we ermee mee hebben genomen. Ja, we zijn uiteindelijk nu in een kliniek waar we dan naartoe hebben gebracht. Ik ik moet het je naar. Toen werd het voor ons ik ja, we Merci, bon courage, Johnny, bon courage. Nou, uh, ze is in de handen van de doktoren nu, dus. Uh dan zou je denken dat het goed moet komen. Dus het is voornamelijk nu ook door de, rit in, de korte rit in de auto weliswaar uh, ontzettend misselijk en alles doet pijn. Dus wat er precies met haar is, uh, dat weet ik niet. Ze dus is nu in ieder geval hier in deze kliniek veiliger en uh, on, in betere handen dan, uh, dan thuis, waar, uh, waar ze zich alleen maar ontzettend ziek voelen. Gelukkig. It don't go bad, it just it just gets better. Van Ryan Shaw hoorde je net. En dat was in 2009 de meest aangevraagde artiest tijdens Series Request. Radio 1, BNN Today. Je luistert naar de extra uitzending van BNN Today over de 3FM Series Request actie. Erik Corton die is naar Ivoorkust geweest. En Erik um, Therese is ook iemand die je daar hebt ontmoet tijdens je reis. Die vrouw is net teruggekeerd uit Liberia, heeft helemaal niets meer en breekt op dat moment. Hoe steun je zo iemand? Ja, dat was op dat moment wel, wel moeilijk. Want het. Ik kwam haar tegen en toen... Uh, ze klamte me eigenlijk aan met van... Uh, wat, wat, wat, doe, wat doe jij hier met dat ding? Met die koptelefoon op je hoofd en die microfoon in je hand. En toen raakte we uh, aan de praat. Um, en toen vertelde ze me dus dat ze inderdaad... net de avond daarvoor terug was gekomen. En uh, of ik mee wilde lopen naar de plek waar haar huis stond. Wat er dus uiteindelijk niet meer stond, want er stond helemaal niks meer. Toen vertelden ze me dat dat niet alleen haar huis was geweest... maar dat er drie huizen waren geweest, ook van haar oudste zoon en oudste dochter... die daar met hun kinderen weer woonden. Dus uh, het was een soort, ja, soort familieplek met drie huizen en een, en een keuken. Dus dat is een soort rond gebouwtje... Um, wat dan een gezamenlijke keuken was voor die drie huishoudens. En uh, toen we daar doorheen liepen, ik liep gewoon door het groen... wat tot, tot ver boven mijn heupen uh, reikte... Dus je denkt, Jezus, er is echt gewoon helemaal niks meer van over. Dat de, alleen de funderingen waren nog te zien. En er stond één geblakerde paal hout nog overeind. En toen we uiteindelijk de, dat keukengebouw inliepen, toen um, ze had zich heel lang heel groot gehouden. En daar, daar lagen alle uh, pannen in elkaar geschopt, alle flessen waar ze dingen in bewaarden waren kapot geslagen. Alles was gewoon um, ja, vernield. En niet omdat ze. Maar heel gericht vernield. En toen klapten ze zo hard in elkaar. Ja, dan op dat moment, dan weet ik ook niet zo goed wat ik moet doen. Dan doe ik maar gewoon als mens wat ik als mens dan op dat moment met iemand doe. En dat is, uh, ik heb er uh, maar gewoon een beetje vastgehouden en uh, eigenlijk niks gezegd. Zoveel mogelijk. Want dat, ja, dat is, uh, dat is zulke intens verdriet. Daar kan ik zelf. Ik weet ook niet wat ik daar op dat moment aan moet doen. Behalve dan wat ik dan op dat moment gedaan heb. En mijn microfoon op een gegeven moment maar gewoon weghalen. Mijn bericht uit Ivoorkust. Ik ben in Dibouké, een uh, klein dorpje. En ik, en ik ben hier eigenlijk om zometeen met Nathalie te gaan praten. Dat ga ik ook doen. Maar er is hier een mevrouw en die is net teruggekeerd uit Le Liberia. Vous, vous êtes juste. allée de Liberia. Ik Liberia. hier. Je hij heeft mijn huis, er is geen plaats daarbinnen. Is het is Oh, là là. Het is allemaal verwoest. Oh, mijn God! Het is allemaal verwoest. Oh, mijn God! Het is Het is allemaal verwoest. Het allemaal verwoest. Oh, Het is verwoest. is is Het is verwoest. <Darla> en je. ja, nu, we zijn met negen mensen in wil je? Wat wil je? Wat wil wil je? Wat wil je? Wat wil je? Wat wil je? Wat Wat je? Ik werd wakker van het geluid van geweerschoten en vluchtte met mijn kinderen het bos in. Daar hebben we ons doodstil gehouden. De gewapende mannen zochten ons, maar vonden ons niet. Daar hebben we vervolgens twee dagen gezeten en toen zijn we naar Liberia gevlucht. We lopen door het dorp naar het huis van Therese. Goedemorgen, meneer. Het was hier. Het was hier. Het was hier. Het was hier. Het was hier. Het was hier. Het Het Est est Ze kijkt vertwijfeld la... om zich heen. La... Wat moet ik la... in hemelsnaam la... doen? La... Mijn man is dood. Hij is omgekomen in 2002 la... en nu dit. La... Nu ben ik alles kwijt. En dat is zit trouwen, een beetje een beetje Zit beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een een houten paal met, uh, met een brandplek dat is het hmm. en dan houdt Therese het niet meer vol. <tie> Godzamer. Ja. Uh -huh. Godzamer. Uh -huh. Dit is niet leuk, dit. Dit is, heel, uh... dit is heel verdrietig. Deze vrouw is echt ontzettend. Die geeft helemaal niets meer. Die is klaar. Die is helemaal kapot. Wat domme. Erik, als mensen nu luisteren en deze actie nog willen steunen... hoe kan dat dan nog? Oh, er zijn heel veel mogelijkheden om dat nog te doen. Uh, via 3FM.nl. Dus als je alle manieren waarop je nog kunt doneren wil weten... dan kun je even naar 3FM.nl gaan. Dan vind je alle mogelijke manieren. Uh, snel, uh, als je denkt van ik wil nu iets... Uh, iets uh, ik wil een plaat aanvragen voor geld... kan dat via 0909 1336. Dat kun je nu bellen, 0909 1336. Of kijk anders uh, op je televisie... want volgens mij zijn we zo meteen ook weer live te zien... via uh, Nederland 3 volgens mij. En uh, nou, morgen, is de morgen is de laatste dag... Dat, het, uh, dat, uh, dat je nog, althans, je kunt het blijven geven hè, de komende weken. Maar dat je in ieder geval nog een plaat kunt aanvragen. En morgenavond komen die drie jongens het huis uit. Uh, maar als je, als je wil geven, kijk even op 33 fmnl dat, dat is het makkelijkste. Dat is dan alle manieren opgetekend. Erik Rorton, dankjewel. Wil je reportages zien en leuke filmpjes? Check even onze website bnntoday.nl of facebook.com slash bnntoday. En een hele mooie kerst.